Drie uur. Clemens Peters met het NOS. Dat fractiemedewerkers worden gedwongen tot te veel onbetaald overwerk... zoals het AD vanochtend schreef. Volgens het Kamerlid Beertema werken bij de fractie... goed betaalde, enthousiaste medewerkers... die met passie en overtuiging hard werken. Volgens het AD stappen twee ex-fractiemedewerkers van de PVV naar de rechter... om een schadevergoeding van in totaal 550.000 euro te eisen... wegens jarenlang onbetaald overwerk. Een van hen spreekt van blanke slavernij... Beertema noemt het ontstaande beeld zeer onjuist. In Tilburg is vannacht een lid van motorclub No Surrender aangehouden. Een arrestatieteam viel een huis binnen omdat er sterke aanwijzingen waren... dat een vrouw tegen haar wil werd vastgehouden in die woning. Ze zou ook mishandeld zijn, meldt Omroep Brabant. De verdachte zit vast.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 Het weer. Veel buien, vaak met natte sneeuw. Landinwaarts ook sneeuw. Er is kans op hagel en soms onweer en het is een graad of vier. Ook morgen is het wisselvallig met soms zon... maar ook met kans op regen of natte sneeuw. En dan wordt het opnieuw een graad of vier. Dit was het NWAS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Join you. Weet je nog wat we gezegd hebben toen, toen, toen, toen. Niet, niet normaal, hè, dit? Voornem. Lekker. Toen wij onze voornemens van voor 2017 voor dit programma deden... wij zitten toch altijd binnen als de zon schijnt? Ja, ja. Dus we moeten eens kijken of we op locatie kunnen als de zon schijnt. Nou, dat hadden we dus vandaag kunnen doen, hè? Ja, maar nu even niet. Nu nee, even nee, niet. <lacht> nee, nee, nee. Want het is nog lang geen zomer, Robert-Jan. Nee. Uh, nee, daar moeten we nog even op wachten. U twee, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, over een tweetal pl platen gaan we live uh, schakelen... met de Korverhal, want daar is voor ons aanwezig... Joop van Nes tijdens het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi. En als het een beetje mee zit, heeft hij de uitslagen... en de sportiefste teams eh, inmiddels op een rijtje staan. Dus rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen met Joop van Nes. Half vier natuurlijk de evenementenagenda, want het jaar is begonnen... en we hebben weer genoeg evenementen en leuke evenementen... die uw aandacht verdienen, dat rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, uiteraard nog wat Zandvoorts nieuws in het kort dit uur. En, ik zou zeggen, en natuurlijk heel veel leuke muziek. Ik zou zeggen, blijf luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken kan via www.zfm-live.nl En nou komt er een geweldige plaat aan. Hou hem in de gaten, he, deze single. Cooking on Three Burners. En de single heet Mind Me Up. Ja, dat zie je niet zo vaak uh, bij Sierven. Een dansende de Sander in Albert Young door de studio. Ja, best gezellig. En jullie kunnen samen ook best goed dansen hoor. Jawel, jawel. You're the cooking on three burners. And uh, I cut my mind made up. Zodanig gaan we schakelen naar de Jelphanes in de Hall, Want daar vindt vandaag het uh, schoolbasketbaltoernooi uh, plaats. En we hopen dat hij al de winnaars weet na deze plaat van Shalomar. Er muziek bij zie je van? Jawel, zou so ik deze van 'Shalimar' en 'A Night to Remember'. Ja, we gaan live schakelen naar de Corver Sporthal. Daar is uh, Joop Fres. Vandaag het uh, schoolbasketbaltoernooi al daar. Uh, ja, Joop zit er, als het goed is binnen en wij zitten ook binnen trouwens, maar buiten is het op dit moment prachtig weer, Joop. Ja, dat weet ik niet Rob. Ik heb Geen flauw idee. Geen flauw idee, merk je niks van? Mijn aandacht is puur alleen op het schoolbasketbaltoernooi gericht. Dat is juist afgelopen. De laatste wedstrijd is net gespeeld. En we weten wie de kampioenen zijn geworden. Nou, hou ons niet verlangen in spanning. Wie laat, laat, laat, het zijn geworden? Euh. Ja, zeker. Laat ons niet in het oog gewisselen. Laat ik bij de meisjes beginnen. Bij de meisjes is het. De laatste wedstrijd was de spannendste wedstrijd. Dat was de wedstrijd om het kampioenschap. Die ging tussen de Maria School en de ONS. ONS School. En degene die zou winnen, die werd kampioen. De is gewonnen wedstrijd is de gewonnen door de Maria School met 8-5. Dus de Maria School is bij de meisjes kampioen en de Oranje Nassau tweede. Derde plaats Nicolaas en de vierde, Hanni Schaf. De vijfde, de Duinrooschool. Bij de jongens was het minder spannend. De Oranje Nassau heeft alles gewonnen: 12 punten de halve tweede, Nicolaaschool. Derde, de Duinroos. ex kwam met Hanni Schaf en de Maria School. En daar gaat het puntengemiddelde tellen en de Duinroos zat het. Uh, het minst slechte resultaat was min 10. schat min 13. En de Marierschool min 16. En wat voor mij persoonlijk de meest belangrijke prijs is... dat is de sportiviteitsprijs. Die is bij de meisjes gewonnen door de Nicolaaschool. Eh, Nip, hoor. Dat was kilo Kiele met de nummers 2 en 3... Duinroos en Marieerschool. Dat scheelde maar één punt. Vierde werd de uh, Oranus School en de vijfde is uh, voor de Arnishadschool. Bij de jongens uh, ging de sportiviteitsprijs naar de Arnishadschool. De tweede Maria School, de derde ONS, uh, vierde Duinroos en de vijfde Nicolaas. En dat zijn de uitslagen op. De grote beker is gewonnen door, moet ik even kijken, door de, weer door de ONS, maar minder. Um, Duidelijk dan vorig jaar. Vorig jaar werden zowel de jongens anders de meisjes kampioen. Nu zijn de jongens kampioen geworden en de meisjes zijn tweede geworden. Dat zijn de uitslagen van dit 41e schoolbasketbaltoernooi. Ja, ik wilde net vragen voor de hoeveelste keer is het. Maar hoef ik het niet meer te vragen. <laughs> Bij deze. En uh, georganiseerd door de Lions uit Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. We zijn er ook mee begonnen uiteraard. In de tijd dat er nog uh, hoog gespeeld werd. Uh, sport, uh, we speelden toen uh, in de Eredivisie. En uh, in die tijd is het ontstaan om de jeugd in Zandvoort wat meer betrokken te laten raken bij het basketbal. Ja, leeft dat, uh, uh, leeft leeft dat nog uh, bij de jeugd tegenwoordig, dat nee, basketbal? Nee, nee, nee. Nou, we hebben wat jeugdteams, maar niet veel. Het uh, ligt is inherent aan het feit of we uh, basketbal op televisie kunt of niet. Dat is heel hele Oké, okay, heel duidelijk. Hoe uh, kijk je terug op het toernooi uh, van vandaag? Nog, uh, nog uh, speciale dingen gebeurd? Of uh, dat je zegt, van nou dat wil ik even vermelden? Nou, wat, wat, ik, wat ik mij opgevallen is dat er vrij ruw gespeeld werd. Dat, uh, er zijn ook uh, bij de sportiviteitsprijs zijn er zelfs vier gevallen. En dat, uh, dat zie je zelden of nooit. Maar er werd het af en toe behoorlijk ruw. Uh, ja, het leek wel, uh, wel rugby eigenlijk. Hoewel rugby erg sportief is of harder vind ik dan. En dat viel mij eigenlijk op. Dat is, uh, vond, vond ik. Uh, dan moeten de, de docenten in LO uh, aan gaan werken, vind ik. Wat wel eh, positief is, en dat hebben wij dit jaar als eerste als, als vereniging gesteld, is dat de spelers allemaal eventjes voor de wedstrijd elkaar een handje geven. Dan ga je op een rijtje staan, lampbankers elkaar heen, mensen elkaar een leuke wedstrijd en de scheidsrechters ook. En de afloop binnen de scheidsrechters bedankt. Ja, dat is, uh, dat is mooi uh, Joop. Nou, in ieder geval de 41ste school basketbaltoernooi. Komt er volgend jaar weer een basketbaltoernooi? Daar kan je vergif op nemen. Oké, okay. <laughs> hartstikke goed. Nou, geniet nog even lekker na daar, Joop. En dankjewel. Ja, we gaan de prijs de in doen nu. Oké, okay, succes. Dank je. Ja, dankjewel. Hoi. Okay.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 ik heb de zomer juist van Ik heb Weer een mooie basketbaltoernooi well, in de the Sporthal. En erachteraan rijden we onder meer deze van uh, Simveld. En de Summer on You. Maar Hebben ik, we nog een. Ja? Maar ik zou niet blij zijn als ik vijfde zou worden in de Sportiviteitsprijs. Nee, nee, nee. Dan, nee, dan nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar dan uh, speel je meestal wel uh, sportief. Hè? Die anderen die speelden een beetje rugby, hoorden we. Dus ja. Uh, ja. Dan, uh, dan kan je wel winnen natuurlijk. Gewoon uh, opzij dawa. <laughs> Zoiets. Heet het is nieuws in het kort. Ja, twee uh, berichtjes. Uh, een workshop in de Biep. En wel op woensdag 18 januari kunnen kinderen leren om eindeloos herhalende minifilmpjes, zogenaamde gifjes, te maken. Die gemakkelijk te delen zijn op Facebook en Instagram. De gifjes zijn mateloos populair. Bedenk iets superleuks waarmee je iedereen versteld laat staan. Je gaat met verschillende software, webcams en gadgets aan de slag. Na de workshop maak jij voortaan heel gemakkelijk je eigen gifjes. De gratis workshop begint woensdag om 3 uur in de bibliotheek in de Louis-David's Carré. Centerparks is deze maand tijdelijk dicht om groot onderhoud te kunnen plegen. Van maandag 16 januari 2 uur middags tot en met vrijdag 27 januari 12 uur... is het gehele park gesloten. Met uitzondering van de tennis- en squashbanen. Die zijn tijdens deze periode wel geopend. Wie in januari wil tennissen krijgt zelfs 50 korting op een uur baanhuur. Oké, okay, dus Centerparks dicht. Maar niet helemaal. Niet helemaal, nee. Maar dan kan ik er ook niet zitten. Ik kreeg van de week een melding op mijn telefoon. Dat is tegenwoordig. Dan ben je in de studio van CFM. Zit jij bij CFM? Krijg je dan op je, op je telefoon. En zeg ja, daar zit ik. En van de week zat ik op sint volgens mijn telefoon. Nou zit ik daar nou wel vlakbij in de buurt. Dus, uh, ik begrijp wel dat hij zich vergist had hoor. Oh, hoe aan ben je albert -chan? zeggen, het was wel een beetje gemeen om je microfoon meteen dicht te zetten, Albert-Jan. Ja. Dus zeg je leeftijd maar, het mag. De man achter de knop heeft de macht luisteraar, <laughs> ja. kijkers. Het mag, je mag je maar leeftijd zeggen. We nou hij allerlei sympathieën. Ja, toch wel, uh, toch <laughs> wel. De, de Dirty Old Man, die de single van de Three Degrees. Inmiddels uh, half vier houd Pen en Papier bij de hand, want dan komt hij weer aan, hè, Heer Vos, en dan beginnen we eerst morgen met een prachtig surfspectakel. En wel, dat begint morgenochtend om 9 uur. En morgen zal bij de Watersportvereniging Zand voor de zevende editie van de New Year's Surf plaatsvinden. Inmiddels begint het evenement op de, o, de onofficiële landelijke kick-off van het golf, golfseizoen te worden, moet je mij horen. Dit jaar met poederbaas, beanies en mutsen als sponsor. De wedstrijd heeft een onofficieel karakter waarin jong en oud, man en vrouw, zonder minimum of maximum leeftijd, het tegen elkaar opneemt. Alleen een goede wetsuit, zwemdiploma en een ijzeren wil om de kou te trotseren is een vereiste. Onder het toezicht oog van een professionele jury van Holland Surfing Association zal uiteindelijk uit de prestaties van alle deelnemers verschillende klassementen worden gefilterd. Voor de nummers 1, 2 en 3 uit elk klassement zijn ook dit jaar weer geweldige prijzen te verdienen. En ook rondom dit surfspectakel is er op het strand veel te doen. Wat denkt u van een hot tub? Dan wel een uh, groot uh, uh, open haard gebeuren. Morgenochtend vanaf 9 uur, Nieuwjaars surf bij de Watersportvereniging Zandvoort. Deelname is 20 euro, maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om te gewoon komen kijken. En de locatie Boulevard Pauluslood bij paal 67. Dan morgenmiddag de jazzliefhebbers. Het nieuwe kick-off in het nieuwe jaar. Jazz in Zandvoort. Dit, deze keer met Deborah Carter. Het begint allemaal om half drie en duurt tot half vijf. De entree is 15 euro. De locatie, zoals u van gewend bent... de theater De Krocht, Grote Krocht 41. En jazzliefhebbers, het is echt voor liefhebbers van het podium jazz... het is echt een aanrader om er naartoe te gaan. Jazz in Zandvoort, morgen met Deborah Carter... Vanaf half drie tot half vijf uh, in de theater De Krocht, Grote Krocht 41. En op 22 januari is er weer een expositie in het museum van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar richt het Zandvoortsmuseum... een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design... in de periode van 22 januari tot en met 19 maart 2017. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De locatie? Uiteraard het Zandvoortsmuseum. Svaluweestraat nummertje 1... Meer informatie over deze expositie en over alle andere exposities van uh, het museum... kunt u uiteraard terugvinden op www.zandvoortmuseum.nl. www.zandvoortmuseum.nl De entree bedraagt 3 euro. Gaan we naar 22 januari. Dan is het weer het, een, echt een aanrader voor de klassiekliefhebbers... het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. En dat begint allemaal op 22 januari om 3 uur. En dat speelt zich allemaal af zoals gewend aan de protestantse kerk... aan de poststraat nummer 1. De entree is 5 euro. Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest viert in 2016 zijn 50-jarige jubileum... met een aantal spectaculaire concerten. En echt liefhebbers van klassiek muziek. Zet het in uw agenda. 22 januari, 3 uur, zijn ze in Zandvoort... en wel in de protestantse kerk, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Nogmaals, entree, 5 euro. En vanaf 3 uur gaat het concert los, zogezegd. Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. Nou, een kortje, kortje vandaag. Ja, zo dadelijk uh, dan uh, om uh, kwart over vier zou het gaan regenen. Dus geniet nog even van dit uh, redelijk weer op dit moment in Zandvoort. I worry about nothing I am wearing at not I'm sitting pretty ik but I know you gotta put in them ours, I'm gonna make it harder. I'm sending pick up de picture, I'm gonna get you fired.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 Weet lekker dit, hè? Is het weekend hè? nog maar net begonnen... en beginnen wij alweer over werken. Ja! Oh, Hette, uh, Teddy. You're the work from home. De single van Fifth Harmony. Ja, het blijft gewoon een uh, lekker plaatje. Dus vandaag gedraaid bij Zandvoort op zaterdag. Ja, zodat ik uh, uiteraard weer uh, veel meer informatie... voor Zandvoort en de regio. En uh, weet je het nog niet? CfM zit niet alleen op de radio, hè, maar ook op tv. Kanaal 40 Digitaal via Ziggo... 24 uur per dag CFM TV met de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de regio. En natuurlijk het vertrouwde radiogeluid van CFM op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Kanaal 40, digitaal via al. Ook daar is CFM Zalvoort te volgen. Nu een klassieker van Alex en O'Neill. Hier is What's Missing. dat die volumeknoppen een klein beetje open gingen in de studio, of niet? Ik schat dat dit uit de jaren tachtig komt. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ik deed even lekker mee, was lekker in trance... met deze van Alex en O'Neill. En je hoorde de single What's Missing. Ja, What's Missing, weer een café in Zandvoort is missing. Weer een stukje historie dat gaat sluiten. En wel, de klikspaan gaat sluiten. Café de Klikspaan in de Haltestraat gaat sluiten. Tien jaar hebben Peter en Daniel de Praats... het gezellige café geëxploiteerd... De nu in heel Nederland bekende Zandvoortse zanger Yves Berendsen is daar zelfs begonnen met zingen. Na tien jaar hebben wij besloten te stoppen met de klikspaan. Morgen, 15 januari, zal onze laatste dag zijn. Het zal een, een borrel worden met een lach en een traan, denk ik. De rek is eruit en mede door Peter zijn aanhoudende gezondheidsproblemen hebben wij deze keuze gemaakt. Met pijn in ons hart, dat wel. Wel, wij willen uh, jullie allemaal hartelijk danken voor tien geweldige jaren. En dan met name Rina Kat en Rut Barneveld... die beide vanaf het eerste jaar bij ons zijn geweest... en ons altijd hebben gesteund, zowel zakelijk als privé... schrijft Danielle op haar Facebookpagina. Met de sluiting van de kliksbaan verdwijnt er een bedrijf... met veel historie in de Haltestraat. Vele zandvoorters zullen, en wilde avonden, zullen er wilde avonden hebben beleefd. Maar wat met pand zal gaan gebeuren is nog niet bekend. Maar vooralsnog eerst morgenmiddag... Uiteraard een uitgebreide borrel met alle vaste stamgasten en met de bekende dames achter de bar. Zal er afscheid genomen worden na tien jaar de Kliksbaan? Ik kan moeilijk zeggen, veel plezier morgen. Nee, nee, nee, nee. Maar maak er een uh, mooie en onvergetelijke uh, dag van. De Kliksbaan met ingang morgen voor het laatst geopend. Ja, er stonden allemaal dromvrouwen achter de bar, jawel. Jazeker, en deze hoort erbij, hè. Kliksbaan, bedankt. Hier is Yves Berensen. Het hele team van de klikspaan, tien jaar klikspaan hier in Zandvoort. Morgen gaat helaas de deur dicht, joh, de droomvrouw, de zingel van uh, Yves Berendsen. Ja, het is wel wat, hè? Ja, en, maar het leven gaat door. Zo is dat, zo is dat. Heb je nog wat te melden? Of ja, zeggen zeker. We, ja? Het is wel een creatief, uh, creatief dorp, hè, Zandvoort. Niet alleen met kunstenaars van uh, BKZ, uh, noem maar op. Maar ook cartoonist Hans van Pelt laat zich niet onbetuigd. Ja, een mooi boek. Want cartoons van Hans van Pelt zijn in boekvorm uitgebracht. Onlangs zijn de cartoons van plaatsgenoot Hans van Pelt... de cartoonist die al vanaf het begin in de Zandvoortse krant publiceert... in boekvorm verschenen. Het boekje is gerealiseerd dankzij een donatie van de stichting Zandkorrels... en heet Zandvoort al aan de zee. Hans schetst middels cartoons de hoogtepunten... van de geschiedenis van Zandvoort van 2010 tot en met 2016... Zijn cartoons zijn poëtische tafereelen. Met minimale, minimalistische lijnen en kleuren... kan hij grappig en kritisch zijn verhaal vertellen... als inwoner van Zandvoort. En meer nog als wereldburger met een nederige insteek... en heel veel compassie voor het dierenrijk. Hij is iemand om lief te hebben, zegt Ada Mol... secretaris van Kunstenaars Zandvoort BKZ in het kort. Het boekje Zandvoort al aan de zee... is te koop bij de galerie De Wachtkamer in Jupiter Plaza. Voor de kosten hoeft u het zeker niet te laten. Voor slechts 7,50 euro heeft u een mooi tijdsdocument. En zo is het maar net. Hans van Pelt dus met zijn nieuw boek voor 7,50 Verkrijgbaar bij de wachtkamer bij Jupiter Plaza. Ja, ik zou dat boek zeker gaan halen als ik uh, jou was. Nou, van Hans van Pelt gesproken, denk ik meteen weer aan de oude studio... aan de Kruisstraat 2A, Want heeft die een paar hele mooie schilderingen... destijds gemaakt voor CFM. En nou zijn we peren trots op de studio aan de Tolweg 10A... maar die mis ik wel een beetje. Weet je wel, hè? Weet je ze nog, hè? Op, uh, op de deur en uh, achter, uh, achteraan uh, in de studio. Mm. Klopt. Hans van Pelt, uh, dank je wel daarvoor. En uh, ja, het boek is dus verkrijgbaar bij de Wachtkamer vanaf 2010. Tot aan nu... Temptation is very hard to resist But these wicked women 1986. Je de Timex Club en rumors. Ja, 9 minuten voor 4 uur ZFM. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv, maar ook op internet. Een het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. www.zfmsandvoort.nl Volg de laatste nieuwtjes via onze website. www.zfmsandvoort.nl is hier Adele. Haar nieuwe singlehead. Water on the bridge. De beste plaats van Europa, we draaien elke vrijdagmiddag bij Cinefim. Tussen 3 en 5 met Maurice Mulder in de Euro Breakdown. En uiteraard staat deze van Adel daarin ook genoteerd. Je hoorde, water under the bridge. Zouden daar ook zeesterren zijn, under the bridge? Uh, vast wel. Vast <laughs> wel? Oké. Okay. Ja, want uh, na de storm in de eerste week van januari zijn er heel veel zeesterren op het strand aangespoeld. Het is een bijzonder tafereel dat veelvuldig werd gedeeld op de sociale media. Maar waarom spoelen zeesterren eigenlijk aan? Onder normale omstandigheden zijn ze niet massaal op het strand te vinden... alleen wanneer stormwindende zeesterren weten los te rukken van de zeebodem... drijven ze gedurende een zekere tijd min of meer weerloos eh, rond. Als de, eh, als de stroming met een onderstroom naar het strand toe is... dan is veelal bij aflandige wind het geval dan zijn er ongelukkig voor de zeesterren... want dan eindigt de reis meestal op het droge. In de winter vinden de meeste st uh, strandingen van zeesterren plaats. Waarschijnlijk komt het mede door de lage temperatuur van het zeewater. En voor vogels zijn de zeesterren in de wintermaanden een heerlijk feestmaal. Maar wil je een zeester, be zeester bewaren? Dat kan wel. Maak de zeester eerst goed schoon... en stop het vervolgens in een badje met alcohol. En heel belangrijk, laat, ze drogen, uh, laat de zeesterren drogen... Buiten En niet binnen. Binnen en dan komen de vogels eraan en dan... Nee, dan zijn ze waarschijnlijk al... Uh, hè? Uh, genuttigd. Oké, okay, ja. <laughs> Bij deze het verhaal over de zeesterren. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat... so long. <laughs>